12 uur. Het nos journaal René van Braco. Goedemiddag. De helikoptercrash op PUB eist zeker één leven. Ruim 30 mensen raakten gewond. Rebellen in Mali pakken de wapens weer op. En vanwege het 200 jaar koninkrijk komt Willem 1 opnieuw aan land. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Ook kans op wat bijen vanmiddag. Het wordt 7 tot 10 graden met aan zee een krachtige noordenwind. Morgen bewolkt en wat regen en ook maximaal 10 graden. Maar na het weekend wordt het kouder. Harde winters en hoge golven langs de Scheveningse kust. En daarom is het programma aangepast. Maar toch viert Nederland vanaf vandaag 200 jaar Koninkrijk.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 Jongens, kom eet. Verslaggever Menno Reemeijer. Ja, uw stapel speelt Willem Frederik. De latere koning Willem I. Is hij al aan land? Hij is net aan land gekomen. Niet zoals 200 jaar geleden in een geroeide sloep. Maar met een uh, vaartuig, ik denk iets van een amfibievaartuig van uh, de Koninklijke Marine. Hij werd wel zoals 200 jaar geleden, tenminste zou zeggen de geschiedenisboeken... Uh, op de schouders genomen door de Scheveningse vissers. Het land opgedragen, het strand opgedragen. En inmiddels zie ik dat hij op de kar staat waarmee hij uh, naar Den Haag zal worden gereden. Naar de Ridderzaal zometeen, net als uh, 200 jaar geleden toegejuicht door... Uh, een heleboel figuranten, zo'n 700, allemaal verkleed in de klederdracht van uh, die tijd. En zoals ook in de proclamatie werd gezegd, het oranje mag weer gedragen worden. Dus uh, het oranje wappert hier weer op het, uh, op het strand. De Fransen, waar nog eventjes kort slag mee werd geleverd, die worden inmiddels uh, afgevoerd door... Uh, uh, ja, Nederlandse troepen ga ik maar even vanuit. Ja, ik zag een, mensen met een klomp in de hand... op Fransen inslaan, zal ik maar zeggen. Ja, en het programma is dus een beetje aangepast... vanwege dat wat onstuimige weer zijn... mensen daar ook thuis gebleven. Ik kan je door de muziek... Uh, niet meer uh, goed verstaan... het uh, uh, mensen zijn... Denk ik dat je vraagt, uh, niet thuis uh, gebleven. Nee, het staat hier zwart van de mens hoor. Duizenden zijn op het spektakel afgekomen. En het weer moet ik zeggen valt mee. Af en toe valt er wat regen. Het is natuurlijk koud, maar het is uh, prima te doen. Het enige wat uh, uh, het programma een beetje opspeelde waren de hoge golven. En dat, die zijn het nog steeds. Vandaar dat werd gekozen voor uh, een marinevoertuig en niet uh, de sloep. Nou zien we allemaal hoogwaardigheidsverpleegers Het is niet helemaal zoals 200 jaar geleden... Het is niet helemaal zoals 200 jaar geleden. Uh, niet alleen het marinevaartuig, maar je moet ook weten... toen kwam Willem Frederik na vijf uur uh, smiddags aan. Toen was het donker hier op het strand. Er slechts een handjevol mensen, dus wat nu wordt nagespeeld. Ja, het is een prachtig spektakel. Eén keer in de 25 jaar. Hier in Scheveningen wordt het uh, ja, door de plaatselijke bevolking herdacht... en één keer in de 50 jaar, dus 1963 voor het laatst voor heel Nederland. Uh, dat was dus in 1963. Ik sta nog heel even te kijken. Willem Frederik die, uh, is een constructeur op de kar staat en nu langs de hoofdtribune rijdt... ...waar ook het koninklijk gezelschap uh, zit. En dat zijn, uh, ja, zijn Willem-Alexander. Als je door zou tellen, Willem Vier zit daar met zijn vrouw Maxima. Eén ding, iedereen loopt hier warm aangekleed rond... ...met sjaals, met handschoenen, met mutsen en dikke jassen. Maar uh, Willem-Alexander staat gewoon in zijn kobberenjasje. Ja, precies. Inpak. De koning is er uiteraard bij. 200 jaar koninkrijk, Menno Reemmeijer. We gaan je ongezijfeld nog meer horen vandaag. Dankjewel. Bij het neerstorten van een politiehelikopter op een pub in de Schotse stad Glasgow is zeker één dode gevallen. Dat vertelde politiecommissaris Stephen House zojuist op een persconferentie. All we can do is confirm there's been one fatality but we are, we are fearful there will be more. De politiecommissaris vreest dus dat het dodental zal oplopen. De ambulancedienst geeft informatie over het aantal gewonden. 32 gewonden worden in verschillende ziekenhuizen behandeld. Ondertussen gaat het zoeken naar mogelijke andere slachtoffers door. Obviously there are people on the scene trying to make contact uh, with anyone who may be alive in the, in, at the scene.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 Alexander Pechtold van een D66... zojuist hier op Radio 1 in troskamerbreed. Kamerbreed. Dit is het NOS-journaal met René van Brakel. De Malinese Touareg-rebellen... die hebben besloten de wapens weer op te pakken. In juni werd een staart het vuren... door de groep en de overheid afgekondigd. Maar de rebellen beëindigen die dus nu. Gerbert van der Aar, journalist... en Mali-kenner. Waarom hebben die rebellen nu besloten... die wapens weer op te pakken? Nou, Er is donderdag uh, is er geschoten in Kidal... Uh, een van de grootste steden in het noorden van Mali. Uh, op een groep demonstranten die demonstreren tegen de komst van de Malinese premier naar Kidal. En ja, toen is er een dode geval en een aantal gewonden. En ja, zij hebben beschuldigd het Malinese leger ervan dat ze dus de wapenstilstand hebben verbroken. En nu reageren zij daarop door dat ook te doen. Ja, en is dat een soort van oprisping of is dat staakt het vuren dan definitief mislukt? Ja, nou, dat, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Kijk, uh, de, een van de, de leiders van de MNLA, dat is uh, die uh, groepering van Touareg Rebellen... Die, die heeft nogal hoog van de toren geblazen... en inderdaad gedreigd met het uh, hervatten van de militaire strijd. Maar tegelijkertijd zijn er in Kidal ook wel een aantal MNLA-leiders... die hebben geroepen dat het ja, misschien wel weer, weer goed zal kunnen komen de komende dagen. Ja, is er nog een rol daar voor de VN? Want die moet het natuurlijk een beetje in de hand houden. Ja, de, de, de, dat is dus uh, de, de, de Malinese president, uh, Ibrahim Boubacar Keita. Die heeft dus uh, Bert Koenders uh, al uh, boos op het matje geroepen. Want die beschuldigt dus de, de, de VN ervan dat ze uh, ja, die, die rebellen in het, in het noorden niet goed in de hand hebben. En dat ze ja, niet genoeg doen om het Malinese leger daar zijn werk te kunnen, kunnen laten doen. Want, want ja, die demonstranten ja, die konden dus ongehinderd het vliegveld uh, bezetten. En uh, ja je, er zijn wel filmpjes op, uh, op internet te zien... ...waarop je dan ziet dat de Fransen proberen die demonstranten tegen te houden... ...en ook vrouwen met geweren in, in hun buik porren en zo... ...van uh, ho, ho, want er waren ook heel veel vrouwen bij uh, met spandoeken. Um, maar ja, dat is dus niet gelukt. Dus die demonstranten hebben gewoon het, de landingsbaan kunnen bezetten... Um, ja, zonder dat de, de VN daar uh, nee. echt uh, ja, daadkrachtig tegenop is getreden. En toen liep het uit de hand. En nou gaan uh, voor de kerst nog 400 Nederlandse militairen naar Malië. Voor die missie. Wat betekent dat uh, wat er in Kidal is gebeurd voor die missie? Nou ja, kijk. Het, het, het, het, ik, ik, ik vermoed dat, uh, dat, dat de VN ja, nu, nu misschien wel genoodzaakt is... Ja, om, om inderdaad daadkrachtiger op te gaan treden tegen die rebellen. Maar ja, da daardoor ja, dreigt dan ook weer een escalatie. Omdat die ja, rebellen dus nu die, die wapenstilstand hebben opgezegd. En op het moment dat er ja, nog een keer zo'n schermutseling plaatsvindt. Ja, dan... Uh, is het gewoon weer oorlog in dat gebied? Ja, ja dat, dat zou kunnen. En ja, dat, dat is een van de van de. Ja. Er spelen meerdere problemen in in het noorden van Mali. Maar dit, dit is wel een van de moeilijkst oplosbare problemen. Ik bedoel, die, die Torek willen gewoon hun eigen staat. En, Um, ja, dat is niet wat de Malinese regering wil. En ja, ja dat zal nog, nog, nog weken, maanden, jarenlang... Daar wacht dat voor de Nederlanders onrusten. een duidelijke taak. Dus inderdaad, in Mali. Gerbert van der A, journalist en mali kinderen, Dank voor de toelichting. Graag gedaan. De Roemeense premier Ponta doet een beroep op de Britse premier Cameron... om Roemenen niet als tweederangs burgers te behandelen. Op 1 januari worden de beperkingen voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije opgeheven... waardoor ze ook in Groot-Brittannië voluit aan de slag kunnen. Cameron zei deze week dat hij wil voorkomen dat arbeidsmigranten uit de EU... misbruik maken van de sociale voorzieningen in zijn land. Hij kondigde een reeks forse maatregelen aan. De Roemeense premier noemt dat discriminatie. Als Roemenen die een beroep doen op de sociale voorzieningen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 En het CBR heeft extra beveiligers neergezet voor de ingang van de vestigingen in Amsterdam en Rijswijk. En binnen zijn camera's opgehangen. Aanleiding is een uit de hand gelopen ruzie tussen twee rijschoolhouders eind oktober. Die twee raakten slaags voor het CBR-gebouw in Rijswijk. Volgens het telegraaf werd een van hen later opgepakt met een vuurwapen in zijn bezit. Omdat de man zowel in Rijswijk als in Amsterdam werkt, worden nu beide locaties beveiligd. Yudoka Kim Polling is bij het Grand Slam toernooi in Tokio tweede geworden. In de finale van de klasse tot 70 kilo verloor ze met de Yuko van de Japanse Shizuru Arai. Vorige week won Polling goud bij de Grand Prix van Abu Dhabi. Toch vindt ze haar nederlaag van vandaag nuttig. Ja, ik heb nu zes gouden medailles gewonnen. Ja, een brons en zilver. Ja, ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. En ja, dat ik die finale niet win, ik dacht er te makkelijk over, denk ik, weet ik eigenlijk wel zeker en dan ja, dan is het ook maar goed eigenlijk dat ik weer een keer verlies, want nou ja, weer een keer, ik ben Augustus gisteren koop, maar ja, het is wel goed dit en ik ben er eigenlijk heel blij mee. En natuurlijk er schaatsen vandaag. Bij de wereldbekerwedstrijden in Astana is de 500 meter in de B-groep verreden. Daarin ook Annette Gerritsen, die revanche wilde nemen... voor haar mislukte rentree van gisteren. Sebastiaan Timmerman? Ja, gisteren was Gerritsen diep teleurgesteld na haar twee valse starts. Dat mag natuurlijk niet, dus werd ze gedisqualificeerd. Maar vandaag doet ze het beter in zoverre dat ze goed weg was... en dat ze de B-groep wint. Maar 3889, dat is nou nog niet echt een tijd die je wereldschokkend kunt noemen. Ze is ook maar één tiende sneller of dan eind oktober bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Maar goed, ze heeft weer een wedstrijd kunnen rijden... en ze heeft dus een tijd neergezet... en kan wat dat betreft met een goed gevoel terugreizen naar Nederland. Dat kan Pim Schipper ook zeker doen naar zijn 1000 meter... want die wint hij in de B-divisie in 1-0-9-0-1... en dat is maar 16 honderdste van een seconde langzamer... dan het baarrecord van zijn ploeggenoot Stefan Groothuis. Kortom, een hele goede tijd voor Pim Schipper... die een eerste volle ronde reed van 25 seconden... en dat zie ik niet zo heel veel rijders voor elkaar krijgen straks... In de A-divisie. In de B-groep 500 meter wordt de ploeggenoot van de schipper Stefan Groothuis derde. 35-52, het is niet supergoed, maar ook niet super slecht. En ook een derde plaats voor Laurine van Riesen in de B-divisie 1500 meter. In ieder geval binnen de twee minuten. Dat had ze dit seizoen nog niet voor elkaar gekregen. Klein achter, Eekte wordt zesde. En zij doet dat in een persoonlijk record. Ja, en over een kwartiertje dan beginnen de wedstrijden in de A-divisie. En daarover natuurlijk straks meer hier op Radio 1. Samen met de verkeersinformatie, John Bakker. Met files op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij knooppunt Leenderheide, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem... bij Maarsbergen, 2 kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. Dan nog even op het besluit van het uitgebreide internationaal de belangrijkste punten naar het nieuws. Een dode en zeker dichte gewonden... en nog altijd mensen onder het buin mogelijk... na een helikoptercrash in Glasgow. In Scheveningen wordt de landing van Willem 1 nagespeeld. Hij is aan land inmiddels vanwege 200 jaar koninkrijk. En de rebellen in Mali, waar Nederland gaat meedoen aan een VN-missie... zeggen het staakt het vuur op. Dit is Radio 1.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 Ik praat erover met onderzoeker Wil van der Schans... en met Tweede Kamerlid voor de PvdA, Jeroen Recour. Maar eerst het Argos-onderzoek. Stel, je dochter heeft borstkanker. En het blijkt het gevolg van een erfelijke aandoening... die jij haar hebt doorgegeven. Na een aantal telefoontjes blijkt die erfelijke aandoening... al jaren bekend in de familie. Alleen niet bij jou en dus ook niet bij je dochter. Had je het wel geweten, dan had de ziekte voorkomen kunnen worden... Hoe reageer je? Hansje van der Beek verdiepte zich in een akelig ethisch dilemma. Luister naar haar verslag. Ik heb net mijn vierde chemo achter de rug... van de zes chemo's die ik uh, krijg. En uh, na de chemo uh, gaan ze mijn zieke borst amputeren. En uh, als dat gedaan is gaan ze bestralen. Dat gaan ze dertig keer doen. Dat komt omdat ze een cadeautje heeft gekregen van mij. Namelijk het brakke eengen dat in mijn familie hier rond bleek te waren. Zeg zegt bleek? Ja, ik wist dat niet. En uh, na het bestralen uh, gaan ze nog mijn linkerborst amputeren... en mijn eierstoeken verwijderen. Ik zou uh, uh, ja, bij deze opnieuw een beroep willen doen aan de overheid... om daar uh, goed over na te denken, samen met ons... Om, ja, om te zorgen dat we dit uiteindelijk gewoon netjes gaan regelen... en dat er ook uh, uiteindelijk gewoon geld is om dit goed te doen. Want daarmee kunnen we dus heel veel gezondheidsschade voorkomen... Uh, bij mensen die nu, nu nog niks weten. Als laatste hoorde u professor Nine Knoers. Zij maakt zich zorgen over een groot ethisch dilemma... veroorzaakt door de vooruitgang van de wetenschap. Want waar de wetenschap ons steeds meer informatie kan geven... over ziektes die we in de toekomst kunnen krijgen... levert dat ook nieuwe problemen op. Op dit moment wordt naar schatting minder dan de helft van de familieleden... van mensen met een ernstige erfelijke ziekte geïnformeerd. Hoe komt dat? Wat moet er gebeuren om die informatie beter te verspreiden? Het is een, uh, een duivels dilemma, om, om het zomaar te noemen... Uh, waar, we, uh, ja, waar we met z'n allen proberen het op zo'n goed mogelijke manier te doen. Argos, over ethische dilemma's met grote gevolgen... in de wereld van de medische genetica. Beste familie... Dit is een confronterend mailtje. Ik kan het niet anders maken dan het is, vrees ik. Bij mijn dochter is vorige week een gevorderd stadium van borstkanker gevonden. Rondbellen leverden verbijsterende informatie. Al halverwege de negentiger jaren is vastgesteld... dat oom Joost aan zijn dochter Anita een defect gen heeft overgedragen. Het gen verhoogt de kans op borstkanker van 12% normaal... tot 70% met het gen. Ik heb nooit iets over deze kwestie geweten. Had ik het wel geweten, dan was de kans groot geweest... dat de kanker bij mijn dochter eerder was gezien. Bovendien had ze de kans gehad om haar borsten en eierstokken... preventief te laten verwijderen na de geboorte van haar kinderen... Groet Aad. Ik ben in maart bij de huisarts geweest omdat ik rare knobbeltjes in mijn borst voelde. En toen dacht ik eigenlijk dat het menstruatie gerelateerd was, dus gewoon opgezette kliertjes. En um, ja, ze voelden het ook, vond de huisarts ook. Dus toen heb ik me eigenlijk geen zorgen meer gemaakt, dacht ik prima. We zijn op bezoek bij Deetje Stapel. We zitten op de zolderkamer van haar huis in een nieuwbouwwijk in Rotterdam. Beneden spelen de kinderen met hun vader. Deetje is 35, moeder van twee jonge kinderen... en heeft een eigen coachingbureau. Ze heeft een vrolijke uitstraling. In juli werd zij door haar huisarts doorgestuurd... naar het havenziekenhuis in Rotterdam. En toen lag ik daar op de tafel uh, bij de Echo. En toen zei de uh, radiologen... Van, joh, dit ziet er zo uh, uh, heftig uit, dit is niet in orde. Dus je moet morgen bij de chirurg zijn... En toen de volgende ochtend moest ik om kwart voor negen aanwezig zijn. Om negen uur hadden we een afspraak. En om vijf over negen wist ik dat ik uitgezaaide borstkanker had. Hoe kwam je erachter op een gegeven moment dat dat dan een erfelijke ziekte was? Uh, ja, dat zei de chirurg eigenlijk meteen. Die zei, nou het is gewoon 99% zeker dat dit een erfelijke aandoening is. Uh, op basis van je leeftijd en het type tumor dat ik heb. Ik heb uh, uh, triple negatief. En ja, ik wist ook niet wat het was toen ik, toen ik dat hoorde. Maar uh, dat, uh, uh, ja, dat type tumor in combinatie met mijn leeftijd... Uh, ja, dat kom je volgens mij bijna alleen maar tegen... als het uh, gaat om een erfelijke aandoening. Het bsc 1 gen is uh, een van de twee genen die we kennen... die een uh, behoorlijk hoog risico geven op erfelijke borstkanker. Nine Knoers, hoogleraar Medische Genetica. Als je een mutatie hebt in het BRCA1-gen... dan heb je een kans van 60 tot 80 procent op uh, borstkanker... en ook nog een hoog risico op eierstokkanker. Um, in een familie waar zoiets voorkomt... als je zelf uh, drager bent van een BRCA1-gen... dan betekent het dat je eerste graads familieleden... bijvoorbeeld je kinderen, vervolgens ook 50 procent kans hebben... om een mutatie te hebben in dat BRCA1-gen... en dus ook kans hebben om borstkanker en of eierstokkanker te krijgen. Aad Klaassen, de vader van ditje. En omdat ik, toen ze me dat meldde, uh, herinnerde... dat uh, tantes van mij ook aan borstkanker uh, uh, hadden geleden... en er aan overleden waren, heb ik een neef van me gebeld. Die neef die, uh, die vertelde dat een zus van hem wel eens had uh, gezegd... dat er iets aan de hand was in de familie. Na wat rondbellen komt Aad Klaassen tot de verbijsterende conclusie... dat er al heel lang bekend is... dat er een zogeheten BRCA1-genmutatie in de familie rondgaat. Uit contacten met neven en nichten blijkt dat meerdere nichten erop onderzocht zijn. Uh, dat een tante van me uh, contact had gehad. Dat meerdere tantes van mij contact hadden gehad... met het uh, Genetisch Instituut in Rotterdam. Die eerdere onderzoeken blijken al in de jaren negentig te zijn gebeurd. Om zeker te weten of ze ook erfelijk belast is... laat Deetje zich testen. Uit het genetisch onderzoek blijkt inderdaad dat ze een gemuteerd gen draagt. Samen met haar vader gaat Deetje naar de klinisch geneticus van het Erasmus MC. Ik had een, een schemaatje, een stamboompje gemaakt vanaf mijn opa. Uh, en toen bleek dat dat dat ze veel en veel meer wisten dan ik uh, uh, met telefoontjes had nagespoord. Dus u komt bij het ziekenhuis en u komt erachter... dat uh, daar veel meer bekend is dan u al weet. En wat is uw reactie daarop? Verbijst het. Woest. Er was kennis die als, ik, als die mij bereikt had... dan had ik mijn, uh, mijn dochter kunnen vertellen hoe het zit. En dan had zij keuzes gehad. Ze had een keuze gehad om uh, toen haar gezin helemaal klaar was om mijn borsten te laten verwijderen en uh, de kans op, uh, op borstkanker op die manier te minimaliseren. Die, die, die keuze hebben we niet gekregen. Waarom is die kennis dan nooit bij u gekomen? Ja, dat, uh, Daar moet ik naar raden. Uh, een van de verklaringen die ik heb, want is, is dat ik uh, uit een gezin kom met vier jongetjes. En uh, jongetjes krijgen zelf geen borstkanker, dus wellicht hebben mijn ouders het niet nodig gevonden om uh, het mij te vertellen. Wat er precies is gebeurd in de jaren negentig kan niet meer worden nagetrokken. De ouders van Aad zijn inmiddels overleden. Eén van de nichten die zich in de jaren negentig heeft laten testen op de mutatie van het gen... is Anita Stornebrink. In 1992 kreeg zij op 34-jarige leeftijd borstkanker. In die tijd stond de klinische genetica nog in de kinderschoenen. De BRCA1 genmutatie zou pas twee jaar later worden ontdekt... Um, ik werd benaderd door um, de Erasmus Universiteit, de afdeling Klinische Genetica. Die hebben mij benaderd dat er wellicht een gen in onze familie voorkwam. En um, ja, of ik me wilde laten onderzoeken om te kijken of ik eventueel ook draagster was van dat gen... En dat was al twee jaar na de operatie en ik heb dat laten onderzoeken. Dat duurde dan toch nog heel lang, want het onderzoek was net gestart eigenlijk. En uh, uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik draagster was van dat uh, BRCA1-gen, zoals het uh, genoemd werd. Als Anita Stornebrink hoort dat ze het gen heeft, is dat voor haar reden ook haar andere borst en haar eierstokken te laten verwijderen. Anita wordt door het Erasmus gevraagd zoveel mogelijk familieleden te informeren. Ze krijgt daarvoor een brief mee. De familiebrief, zoals die in het Jargon wordt genoemd. En in zo'n familiebrief staat alle informatie die de familie nodig heeft... over de uitslag van het genetisch onderzoek. Vandaag de dag werken de ziekenhuizen nog steeds met zo'n brief. Ik heb die brief... Nou, ik heb het niet eens gebruikt voor mijn eigen broers en zussen, want ik heb dat aan hen gewoon zo kunnen vertellen. Maar ik heb met de brief ben ik in ieder geval naar mijn moeder gegaan. Mijn vader leefde al niet meer op dat moment. En uh, mijn moeder heeft, voor zover ik weet, die brief weer verspreid, zeg maar, onder uh, de familie van mijn vader, die, uh, waar zij nog steeds wel contact mee had. En heeft u een idee bij wie die brief terechtgekomen is? Nee, ik weet dat eigenlijk niet goed. Ik weet de familie die ik ken en waar ik wel contact mee heb. Um, daarvan weet ik dat die mensen op de hoogte waren. En daar werd wel eens over gesproken, niet veel. In de generatie uh, waar ik nu over spreek, dus van mijn ouders, zeg maar. Ja, er werd gewoon heel moeilijk, in ieder geval in die familie... heel moeilijk over gesproken over dit soort uh, onderwerpen. Mensen wilden er niet aan, begrepen het misschien ook niet helemaal. En, uh... Maar ik weet dat de mensen die ik ken, dat die op de hoogte waren. Dat, dat weet ik wel. Als ik zie, gewoon... Hè, je, uh, je kunt, uh, we kunnen er heel lang over filosoferen. Maar wat er gebeurt is dat halverwege uh, halve de jaren negentig... die familiebrief in mijn familie is rondgewaard... En dat ik anno 2013 merk dat neven van mij niet onderzocht zijn. Dat er een paar nichten van mij wel onderzocht zijn. Dat er sindsdien nog nichten overleden zijn die het kennelijk niet wisten. Uh, en, en, en dat uh, anno 2013 mijn familie nauwelijks op de hoogte was. Dat heeft de familiebrief gedaan. En ja, wij zijn gewoon een hele normale familie waarbij ik uh, merkte toen ik uh, de informatie doorgaf... dat mijn dochter kanker had... Uh, er, er ook reacties ontstonden van schuld... bij de mensen die het wel wisten. Van, van goh, wat, uh, hoe kan het dat die, die, die, die kennis niet door is doorgekomen? Mensen die zich hier beroerd bij voelen. Ja, we laten de voorlichting over aan leken. En uh, niet aan professionals en we laten de voorlichting over aan toeval. Ik ben daar best een tijd van ondaan geweest. Ik heb er ook heel lang over nagedacht... had ik het misschien in die tijd anders moeten doen? Had ik er veel meer bovenop moeten zitten? Veel meer moeten navragen... is het toch allemaal wel goed overgekomen? En, maar ja, als ik er dan weer langer over nadenk... weet ik gewoon dat ik daar toen absoluut niet mee bezig was... Cora Aalfs is klinisch geneticus in het AMC in Amsterdam. Zij heeft dagelijks te maken met patiënten die ze moet vertellen dat niet alleen zij, maar ook de familie getest kan worden. Hoe gaat dat precies? Nou ja, We gaan eigenlijk al in het eerste gesprek, dus als, we er, als er nog helemaal geen uitslag is... Uh, bespreken we al dat erfelijkheidsonderzoek altijd gevolgen heeft voor familieleden... En tijdens het tweede gesprek, als er een uitslag is... en stel dat er inderdaad een mutatie is gevonden... Hè, voor, voor uh, een erfke voor borstkanker bijvoorbeeld... dan bespreken we met mensen um, dat, ze, ja, dat die uitslag gevolgen kan hebben... voor de andere familieleden. En dan bespreken we met ze voor wie en wat die gevolgen dan zijn. En dan vragen we ze om dat met die familieleden te bespreken. En om ze daarbij te helpen, maken we een brief voor de familie, specifiek voor de familie... die ze dan aan de familie kunnen uitdelen. Dokter Aals erkent dat de resultaten van die familiebrief mager zijn. Uh, nou, dat, Het eerste denk ik dat er onvoldoende familieleden geïnformeerd worden uiteindelijk. En hoeveel procent wordt er ongeveer geïnformeerd op dit moment? We denken ongeveer 30 tot 40 procent. Dat is, uit wat, dat is wat uit de meeste studies komt en wat we ook zelf zien... Dat het nieuws ongeveer 30 tot 40 procent van de familieleden uh, bereikt. De eerste graads familieleden, dus dat zijn de kinderen, de broers en zussen, de ouders. Daar gaat het meestal nog wel aardig goed, dus dat is ongeveer 70 procent. Maar als je het dan hebt over tweede graads, dat is bijvoorbeeld uh, zijn neven, nietjes of ooms en tantes, hè, opa's en oma's. Um, dan zakt dat percentage heel snel en dan gaat het nog maar om, om nou ja, 15 tot 20 procent. Andere wetenschappelijke studies komen tot zo'n 50% van de familieleden... die worden geïnformeerd. In elk geval is het maar een beperkt deel van de familie. Minder dan de helft vaak. Die wordt bereikt. Deetje Stapel snapt wel hoe dat komt. Gelukkig nam in haar geval haar vader het informeren van de familie over. Nou ja, Ik ben zo druk met beter worden... en met mijn gezin draaiende houden... En dat ik niet weet of ik de moeite had genomen om de hele stamboom uit te gaan zoeken. Ik had wel gewoon iedereen ingelicht die ik ken. Dat had ik zeker gedaan. En uh, ik had denk ik ook nog aan mensen gevraagd... ken jij nog andere familieleden? Maar ik weet niet of als, als het antwoord nee was geweest... of nou ja, ik ken tante Sjaan en daarna was het opgehouden... of ik dan zeg maar daarna nog verder was gaan zoeken. Ik weet zelfs niet of ik zelf Tante Sjaan gebeld zou hebben... of dat ik had gezegd, joh, wil jij het dan aan haar doorgeven? Ja. Het is misschien wel raar om dat zo te zeggen. Want ik vind wel dat iedereen het zou moeten weten. Maar ik vind het heel lastig om te bepalen waar dan je grens ligt. Je, er komt zoveel op je af als je ziek bent. Het is echt... Uh, um, het is gewoon chaos. Sinds iets meer dan een jaar is er een nieuwe richtlijn van de Vereniging van Klinisch Genetici. En daarin staat dat de arts, de indexpatiënt, dat is de patiënt die zelf met een gemuteerd gen bij de arts terechtkomt, zoals Deetje, dat die indexpatiënt nadrukkelijk moet worden ondersteund bij het informeren van de familie. Nine Knoers, hoogleraar medische genetica in Utrecht en ook voorzitter van de beroepsvereniging, erkent dat het informeren van de familie veel beter zou moeten. Zij hoopt dat de nieuwe richtlijn daarbij helpt. Ik verwacht het eigenlijk ook omdat ik wel vind dat het een verandering is ten opzichte van wat we deden. Maar natuurlijk zullen we dat moeten evalueren. En eh, je moet zo'n richtlijn natuurlijk even de kans geven. Dus iedereen is er nu mee aan de gang. Iedereen maakt zijn protocollen. Iedereen begint zo te werken. En uiteindelijk zullen we met elkaar over een aantal jaren moeten constateren of het gewerkt heeft. En als het gewerkt heeft, dan zijn we op koers. En als het niet gewerkt heeft en het percentage mensen wat we bereiken is nog steeds te laag... dan zullen we die richtlijn weer moeten aanpassen. U zegt een aantal jaar, is dat niet veel te lang? Er zijn heel veel mensen die hebben deze uh, genen. Het gaat om ernstige ziekten. De mm -hmm. persoon die we hebben gesproken heeft nu uitgezaaide borstkanker. Mm -hmm. Voor haar is nu te laat. Een mm -hmm. aantal jaar wachten is nog niet veel te lang? Um, nou ja, dat is een goede vraag. Ik denk wat je beschrijft is natuurlijk het, het, kijk, het, het, het dilemma waar wij ook als artsen natuurlijk altijd mee zitten is... aan de ene kant, um, uh, he, ik moet ook zeggen, we, we hebben het natuurlijk in het verleden ook wel eens meegemaakt. He, dat we familiebrieven hadden meegegeven, maar dat die kennelijk nooit bij de familieleden waren terechtgekomen. En dat je een aantal jaren later iemand bij je in je in je kliniek krijgt met uitgezaaide borstkanker... waarvan je dan later kon constateren... dat dat ver weg toch een familielid is geweest... van iemand die je eerder hebt gezien. Maar dat moet dus heel vaak gebeuren als er maar 50% het hoort. Nou ja, dat uh, kijk, nogmaals... Uh, de, de vraag of dat veel vaker gebeurt... Uh, op deze wijze, dat weet ik niet. Je bent, kijk, uitgezaaide borstkanker is natuurlijk al een stadium verder... Ik ben het met je eens hè, dat wij, wij, wij, dat is natuurlijk onze morele, uh, ja, eigenlijk beroepsethische plicht: om te, om te zorgen dat je schade voorkomt hè, bij, uh, bij mensen. En hoe ernstiger het ziektebeeld, hoe meer je die, uh, ja, die plicht voelt. Aan de andere kant is er ook uh, het recht nog steeds ja, op niet weten hè, van, van, van, van familieleden. En daarvoor hebben wij nu nog steeds gezegd: van ja, het zomaar direct benaderen van familieleden zonder de indexpatiënt daarin te betrekken. Dat is, vinden we eigenlijk nog net, een stap te ver. Hè. Daarmee uh, treed je eigenlijk zomaar out of the blue in iemands leven met een behoorlijk een vervelende mededeling. Uh, en, en ontneem je daarmee de mensen de kans om, ja, om iets niet te weten, zeg maar. Aan de andere kant, en dat is dus ook het dilemma... Hè, als je deze voorbeelden tegenkomt van mensen die het hadden kunnen weten... maar doordat ze niet geïnformeerd zijn via de familieleden het niet weten... is natuurlijk ook, ja, dat is, daar, heb, daar slaap ik ook niet van als zoiets gebeurt. Dus... Het is een, uh, een duivels dilemma, om, om het zo maar te noemen, uh, waar we uh, ja, waar we met z'n allen proberen het op zo'n goed mogelijke manier te doen. De arts zou zelf kunnen besluiten de familie te benaderen, buiten de patiënt om. Maar dat vindt Knoers te ver gaan. Er is ook nog zoiets als het recht op niet weten. Deetje stapel, vindt dat onzin. Ja, dan moet ik heel erg oppassen dat ik niet iemand beledig, want dat is niet mijn bedoeling. Maar ik vind dat echt gewoon raar. Ik vind dat. Struisvogelpolitiek, kop in het zand en dan is het er niet. Ik snap dat niet. Nee. Ja, tenzij je dan ook zegt: als ik het dan wel krijg, hoef ik niet behandeld te worden. Ja, en ik vind dat heel dom. We vragen hoogleraar Knoers of je zomaar voorbij kan gaan aan dat recht op niet weten. Op het moment dat je um, zelfs indirect via de indexpatiënt in een familie komt, en via de patiënt krijgen ze een brief. Uh, over van er zit in uw familie uh, erfelijke kanker... of uh, een erfelijke hartziekte die voor u consequenties kan hebben. Nou, stel je maar eens voor he, dat je thuis op de bank je koffie zit te drinken... en je maakt die brief open en ineens komt dat bij je. Dat, uh, dat, dat kan natuurlijk enorm, heel, heel uh, verschrikkelijk zijn. En, uh, he, want soms out of the blue krijg je ineens zoiets... dat je je helemaal niet van bewust bent. Dus daarmee heb je eigenlijk al het... Ja, het recht op niet weten geschonden. En het, nogmaals, het is een, een, een enorm dilemma tussen die twee kanten. Aan de ene kant het, de, het belang dat mensen weten dat ze iets kunnen hebben... waar je mogelijk preventie of behandeling voor hebt. En aan de andere kant het recht op niet weten. En dat dilemma uh, valt uh, in het geval van... een ziekte die zo ernstig is en waar je duidelijk mogelijkheden hebt... om daar iets aan te doen, dus waarbij je zegt... we kunnen gezondheidsschade voorkomen... valt dat ja, meestal toch uit in het voordeel van het informeren van mensen. De familie wordt dus geïnformeerd via de patiënt. En er zijn manieren om die patiënt daarbij te helpen. Idealiter zou je dat het liefst willen. In het AMC is het nu zo dat we een uh, onderzoek doen... waarbij we uh, alle patiënten bellen door een getrainde psychosociaal medewerker... Um, die dan volgens een bepaalde methode uh, met de patiënt bespreekt... van nou, heb je iedereen bereikt die je wilde bereiken? Uh, hoe is dat gegaan? Wie heb je nog niet geïnformeerd? En door die methode... Probeert de psychosociaal medewerker dan met de patiënt te kijken. Nou, hoe, hoe kan je de mensen die je nog niet hebt bereikt, toch nog bereiken? Dat nabellen van de patiënt, enige tijd na het onderzoek, wordt, als dat nodig lijkt, ook aanbevolen in de nieuwe richtlijn. In het AMC in Amsterdam en ook in het UMC Groningen gebeurt dat nu standaard bij iedere patiënt. Omdat het gesubsidieerd wordt door het KWF, het Koningin-Wilhelmina-fonds. Zonder die subsidie is dat een probleem. De tarieven zijn al omlaag gegaan, maar uh, gaan zeker de komende jaren nog veel verder omlaag. En dat betekent eigenlijk dat we met dezelfde mensen, uh, of zelfs minder mensen, meer moeten doen uh, voor minder geld uh, in minder tijd. En dat betekent toch dat je keuzes moet gaan maken van wat vinden we nog essentieel aan zorg en wat uh, ja, zouden we nog heel graag willen doen, maar lukt gewoon niet. En nu, nu hebben we nog zeg maar drie kwartier uh, tot een uur voor nieuwe patiënten om mee te praten. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat het in de toekomst een half uur gaat worden. Uh, zodat je dus nog meer informatie, of dat je dezelfde hoeveelheid informatie in minder tijd moet bespreken. En dan is het voor patiënten nog moeilijker om dat goed te onthouden en goed uh, te verwerken. Om te kijken hoe het in de praktijk gaat, hebben we de afgelopen dagen gebeld met genetische afdelingen van grote ziekenhuizen. Daaruit blijkt dat bij drie van de negen ziekenhuizen standaard de patiënt enige tijd na de diagnose wordt gebeld... om te kijken of alle familie geïnformeerd is en eventueel nog te helpen. In twee ziekenhuizen gebeurt dat nu ook, maar dan gesubsidieerd door het KWF. En in vier ziekenhuizen gebeurt het niet standaard, maar wel in sommige gevallen als men dat nodig acht al met al een wisselend beeld is. Het is nog maar afwachten of met de nieuwe richtlijn... daadwerkelijk meer familieleden bereikt gaan worden. Maar hoe zit het met de familieleden van de oude patiënten... waarvan bekend is dat er heel veel familie niet is bereikt? Kan daar iets aan gedaan worden? vragen we hoogleraar Knoers. Gaat ze terug naar die oude families? Nou... Ik denk uh, dat uh, we dat eigenlijk wel zouden moeten doen. Of eigenlijk hetzelfde doen wat we nu doen met de patiënten die nieuw bij ons binnenkomen. Daarmee uh, hoop je dan dat je voor die oudere families gaat bereiken... wat je ook voor de nieuwe families bereikt. Ik ben het helemaal eens. In de, in de ideale wereld zouden we dat uh, moeten doen... Uh, maar we moeten daarmee ook wel mogelijkheden hebben om, om dat te doen. En uh, in feite ontbreekt ons daar zowel de mankracht voor als, uh, als de financiële middelen op dit moment. Uh, maar op moment dat dat er zou zijn, dan denk ik dat we dat absoluut zeker zouden moeten doen. Als er geld voor zou zijn, zou Knoers ook de oude patiënten nog willen benaderen. Maar hoe reëel is dat? Er is nu al te weinig geld om de nieuwe patiënten goed te begeleiden bij het benaderen van de familie.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 Mensen die nu niets vermoedend gewoon met hun dingetjes hun dingetjes aan het doen zijn en morgen ineens de boodschap kunnen krijgen: ik heb kanker. Ja, vreselijk. Dat kan je voorkomen. En dat was een reportage van Hansje van de Beek, Barbara Schreuders en Kees van de Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. Als u de reportage terug wilt horen, dat kan. Ga dan naar www.vpro.nl slash argos. En daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook... en ons volgen op Twitter. En u krijgt dan elke week informatie... over wat u van de volgende uitzending mag verwachten. Groot nieuws vandaag in NRC Handelsblad. Ik lees even een paar koppen voor van de voorpagina... AIVD breekt in op internetfora en Tweede Kamer reageert geschokt. Aangeschoven is Wil van der Schans, tot voor kort redacteur van Argos... maar met ingang van 1 januari samenstellen van Reporter Radio... ook hier op Radio 1 en expert op dit terrein bovendien. En aan de telefoon straks is Jeroen Rekoer, Tweede Kamerlid van de PvdA en oud-rechter. U kunt ons ook zien trouwens op wwwradio 1 NL Wil, NSC, Handelsblad baseert zich op documenten... die afkomstig zijn van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Wie kent hem niet? En uh, ze publiceren ook een document van hem. Wat is het voor document? Ja, het zijn uh, notulen... Notulen van een overleg uh, waar de AIVD, MIVD en uh, mensen van de National Security uh, uh, aanwezig zijn. De MIVD zijn de militaire collega's van de AIVD. Ja, klopt. Uh, en dan zijn het de cyberafdelingen uh, van deze diensten die uh, overleggen met elkaar. En het zijn notulen van uh, februari uh, 2013... Uh, waarin overlegd wordt over een flink aantal zaken. Heel recent is nog. Vrij recent, ja. En waar overleggen ze over met de Amerikanen? Nou, dat is dus heel bijzonder. Uh, en, en dat is een fikse onthulling die uh, NSC Handelsblad uh, vanochtend deed. Het gaat over het hacken van internetfora. Dat is een onderdeel van, van, van de notulen. Er wordt veel meer besproken. Maar het belangrijke nieuws van vandaag is dat de AIVD en MIVD... in staat zijn om internetfora te hacken... Dat betekent dat ze de servers kunnen bereiken van de internetfora. Daar plaatsen ze, net als echte hackers, malware. En alle gegevens die uh, uh, mensen die die Wat fora bezoeken. Malware, dat is uh, eigenlijk waar iedereen uh, normaal gesproken heel veel last van heeft op zijn computer. Uh, als je een virusbesmetting krijgt bijvoorbeeld. Maar die kan je ook op een verborgen manier uh, op, op die servers plaatsen. En daarmee hebben de AIVD en MIVD onbeperkt toegang tot die servers. En wordt uit dat artikel ook, en die documenten ook duidelijk... om wat voor internetvoorraad gaat? Want het zou voor mij nog wel wat verschil maken... of het om jihad.nl gaat of iets heel onschuldigs. Ja, nee, dat wordt niet duidelijk uit, uh, uit deze documenten. Uh, er zijn een flink aantal passages uh, zwart gemaakt waarschijnlijk in overleg met de AIVD en MIVD... waarschijnlijk ook om een deel van hun werkwijze toch uh, te verhullen. Ja, NRC en... schrijft uh, dat het op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten zwart gemaakt is. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Uh, het ligt natuurlijk voor de hand ook in de wijze waarop uh, de AIVD... de jihadgangers en, en jihadisten in Nederland in de gaten houdt... dat dat een groot deel zou zijn. Maar wat NRC Handelsblad ook beschrijft... kan het ook om dierenrechtenactivisten gaan, rechtsextremisten. Er zijn natuurlijk heel veel voorraad in Nederland uh, die in de gaten houden kunnen worden. Jeroen Recour is uh, woordvoerder van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer op dit terrein. Goedemiddag meneer Recour. Goedemiddag. U bent op campagne in het land. Zijn er verkiezingen dan al? Uh, uh, nee, maar het is belangrijk om altijd vinger aan de pols te houden. Dus vandaar dat ik in Wormer 4 op de markt uh, sta. Juist. Fijn dat u toch even aan de telefoon kan komen. U heeft het artikel in NRC Handelsblad uh, vastgelezen. Uh, ze baseren zich onder meer op uitspraken van uzelf. U zegt daar dat de diensten te ver zijn gegaan, AIVD en MIVD... en dat de situatie zorgelijk is. Ja, nou is uw uh, partijgenoot Ronald Plasterk de verantwoordelijke minister. Komt zijn positie in het geding, denkt u? Nou, voorlopig niet... Er is zeker nog geen sprake van. Ik zeg dat, dat het heel wel mogelijk is, aannemelijk is als ze te ver zijn gegaan. Maar ik zeg wel dat moeten we eerst aan de minister vragen. Uh, en bovendien hebben we een commissie in het leven geroepen die daarbij uitstek uh, voor geschikt is om dat na te gaan. Dat is de commissie van toezicht op de inlichtingendiensten. En ik wil dat de commissie van toezicht ook zich hierover buigt. Die doen al een onderzoek in opdracht van de Kamer. En dit element moeten ze meenemen. Want ja, ik ben heel blij dat de AFD uh, goed uh, oplet of de terroristische dreiging is. Maar dat moet wel binnen de wet. In het uh, vorige programma op Radio 1, trooskamer Breed, hebben zowel Alexander Pechtold van D66 als Arie Slob van de ChristenUnie al om een parlementaire enquête, het zwaarste middel dat het parlement heeft, gevraagd. Gaat dat u te snel? Ja, dat, dat gaat me zeker te snel. Uh, laten we nou eerst vaststellen wat er precies aan de hand is en of het inderdaad zoiets, zoals de NFC suggereert en wat ook wel, nou wij zijn een goed verhaal hebben, dat de IVD uh, buiten de wet is getreden. Uh, op het moment dat je, dat je moet vaststellen... nou, die IVD was oncontroleerbaar... dan gaan we weer praten over een, over een enquête. Maar dat moment is er wat mij betreft nog lang niet, zeg ik maar. Want tot nu toe is te, telkens gebleken... dat de IVD zich gewoon keurig binnen de wet... Ja. Dit klinkt redelijk zussend en geruststellend, meneer Recoer. Maar in NRC zegt u... en ik neem aan dat ze u dat citaat hebben voorgelegd... de situatie is uitermate zorgelijk. Waar maakt ja. u zich dan wel degelijk zorgen over? Nou, dus, dus. Zoals mij gepresenteerd is door het NSC, en die hebben goed onderzoek ernaar gedaan... Gaat dat erom dat de IVD op zo'n forum uh, binnenkomt, gehackt... ...en dat doen ze wel met toestemming, dat mag ook volgens de huidige wet... ...maar vervolgens, als ze eenmaal binnen zijn, ongericht data gaan binnenhalen. En daar zit nu juist de kneep. Ik vind het goed dat onze inlichtingendiensten, goed als ze concrete aanwijzingen hebben, ook op voorra gaan kijken... En dat je ook kijkt wie het met wie komt, dat snap ik ook. Maar als je, je zegt, we zijn eenmaal binnen, we, we, we vissen alle informatie... dan ga je wat mij betreft een, een stap te ver. Dus daar zit ik nu. Dus als ik gewoon voor de lol een keer op jihad.nl heb gekeken... kan het zijn dat de IVD mij nu ook in de gaten houdt? Ja, dat, dat kan. Uh, en het kan dus ook zo zijn. Althans, het de NV begrijpt en daar moet er duiding komen, uitleg komen... Uh, dat dat niet alleen uw gedrag op het op, forum op is, maar ook uw verdere gedrag op Internet. Ja, en dan, uh, dan hebben we het niet meer over gericht zoeken en gericht kijken, maar ook over ongericht kijken. Ja. Uh, we hebben ook om commentaar van de commissie van Toezicht op de Inlichtingendiensten. U noemde de commissie al meneer Recours gevraagd. Namelijk aan de voorzitter van die commissie, Bert van Delden. Die wilde niet aan de uitzending meedoen omdat ze nog met dat onderzoek bezig zijn. Maar uh, zij ons wel. De IVD heeft in principe de bevoegdheid om computers te hacken. Ze mogen ook fora hacken als ze aanwijzingen hebben... dat daar dingen gebeuren die de staatsveiligheid raken. Maar, zegt hij er ook bij, het wordt ingewikkeld bij gemengde fora... waar wel eens iemand iets staatsgevaarlijks uh, meldt. Maar ja, waar ook een heleboel dingen gebeuren... die niets te maken hebben met de staatsveiligheid. Meneer Rekour, kan het probleem daar zitten... Dus ja, die vind ik wel lastig. Kijk, het moet natuurlijk wel besloten vooraan gaan, want anders hoef je niet te hacken. Op het moment dat het gewoon openbaar is, daar is geen toestemming nodig voor hoofd, iedere Nederlander en dus ook de IVD in. Um, dus het gaat een besloten fora. En dan vind ik vooral de kern liggen in uh, uh, kijk je naar mensen waar je, waar, je, waar je al zicht op hebt, zullen we zeggen, of haal je uh, van iedereen dat binnen. Um, uh, en dan maakt het niet zo heel veel uit. Uh, uh, of dat gemengde fora of... of, of uh, ja, ik vind dat een heel moeilijk criterium. Wat is je gemengd forum? zullen maar, zeg maar. ja. dat, dat kan ik niet zo inschatten. Je moet gewoon niet in zijn algemeenheid uh, aan zo'n raster rasterfaan doen, noemen de Duitsers dat doen. I iedereen en alles bekijken. Precies. De, de AVD doet goed werk, overigens. Waar het in de gaten houden betreft van mogelijke terroristen. Dus dan willen we vooral dat ze dat kunnen blijven doen. En ook met de techniek die voorhanden is. Maar we willen geen samenleving waarin veiligheidsdiensten... Uh, willekeurig bij mensen gaan kijken waar ze mee bezig zijn. En als ze dat, dat... Niet en als ze dat wel hebben gedaan, als dat uit onderzoek blijkt... meneer Koer, hebben ze dan de wet overtreden? Nou ja, dat gaan we dus de CTUVD vragen. Hè? Het, is, het is niet een heel eenduidig probleem... in die zin dat die wet een hele scherpe streep trekt... en dat we precies heel makkelijk kunnen zien... Uh, wie aan de goede en wie aan de slechte kant zit. Dus daar hebben we die deskundigen voor. Uh, Sowieso staat die wet, uh, wordt binnenkort in de Kamer besproken omdat er een discussie is van uh, is die wet nog eigenlijk wel bij de tijd. Ja, daar kom ik zo op terug. Daar kom ik zo op terug, meneer Rek. Maar eerst even naar Wil van der Schans. Want die heeft hier artikel 24 van de wet op de inlichting en Veiligheidsdiensten voor zich liggen. Wat zegt de wet hierover? Nou, de wet zegt dat uh, de, de diensten inderdaad uh, de mogelijkheid hebben om binnen te dringen in uh, computers, computerbestanden. Uh, eh, daar, daar zijn ze gewoon toe bevoegd. Maar met een machtiging van de minister. En het moet dus inderdaad een gevaar opleveren voor de nationale veiligheid. Nou, toen die wet geschreven is, toen bestonden internetvoorraad uh, amper en gingen natuurlijk echt onpersoonlijke computers. Er is een aanwijzing dat één iemand iets aan doen is en daar kan je dan binnendringen in zijn computer. Mag je ook mal weer plaatsen? Mag je allemaal dat soort dingen doen? Maar precies wat de heer Rucour zegt, het gaat natuurlijk om de proportionaliteit. En misschien is het dan goed om het voorbeeld te trekken naar Real Life. Want stel, er zijn een aantal van die jihadistische jongeren en die gaan elke week gaan ze naar de kroeg op de hoek. Nou. Max, wij Ik gaan Ik weet ook... niet of ze drinken, Ik <laughs> weet niet of ze drinken, maar er is, vast, er, er is vast ook een glaasje sinaas te krijgen. Nou, al die andere bezoekers... Die, die hebben verder natuurlijk helemaal niks met deze jongeren te maken. Maar eh, stel dat de AIVD inderdaad alle bezoekers van die kroeg gaat monitoren... in de gaten gaat houden, gegevens bij gaat houden... nou, de wereld zou te klein zijn... En zo moet je de vergelijking natuurlijk trekken. Hoe proportioneel is het om mensen van die internetfora... die daar misschien inderdaad toevallige passanten zijn... zoals jij net zei, ik kijk een keer op jihad.com... en ik plaats daar een gek berichtje. Ik ook als journalist, ik probeer in contact te komen... met bepaalde mensen. In voor wordt je dat weet zit je ook in het web. Ja, in hoeverre wordt dat allemaal gemonitord... en in hoeverre is dat proportioneel... en in hoeverre... En dat is wel een interessante vraag, vind ik, in dit kader. In hoeverre uh, is de Tweede Kamer daar eigenlijk goed van op de hoogte geweest in het verleden? Dat lijkt me een vraag voor Jeroen Rekkoor. Ja, een, een, een goede vraag, omdat de Kamer daar ook uh, naar zichzelf moet kijken. Want de CTIVD heeft met enige regelmaat uh, gewoon gerapporteerd aan de Kamer. Dus let op. Uh, niet zozeer overigens moet ik wel eerlijk zeggen op dit onderwerp, maar wel waar het de NIVD uh, betreft, hebben ze eerder gezegd, uh, let op, de NIVD gaat te ruim om met de wettelijke bevoegdheden. Het ging ook over het op grotere schaal uh, binnenharken van data. Dus als Kamer zijn we geïnformeerd, uh, hebben we er ook wel vragen over gesteld, maar natuurlijk eigenlijk na Snowden pas uh, uh, zijn we echt heel goed wakker. Jullie zijn om... eigenlijk pas wakker geworden sinds de onthullingen van Snowden. Daarvoor ja. heeft de Kamer zitten slapen. Nou, zitten slapen is een groot woord. We zijn geïnformeerd. We hebben het er allemaal over gehad. Nou, zitten dommelen. Uh, zelfs, zelfs dat niet. Maar uh, de, de schaal waarop dit soort zaken kunnen gebeuren. De, de technologie die dat mogelijk maakt. dat is natuurlijk iets wat de laatste jaren alleen maar is toegenomen. En de werkelijke omvang daarvan. Uh, zien we nu pas bij Snowden. Uh, en dat maakt uh, uh, dat wij nu wel een stuk alerter zijn. naar mm -hmm. Wil, uh, Jeroen Rekoer zei het al. Toeval wil dat er uh, een rapport. Op punt van verschijnen staat maandag dat tot veel politieke discussie aanleiding zal geven. Het rapport van de commissie Dessens... die de wet op de inlichting- en veiligheidsdienst heeft geëvolueerd. Jij bent als deskundige ook gehoord door die commissie. Wat ik ervan begrepen heb is dat die commissie juist gaat aanraden... om de bevoegdheid voor de inlichtingendiensten om, om af te luisteren... en in computers in te breken te verruimen. Ja, inderdaad. Dat, dat is natuurlijk heel bijzonder... In, in, in het kader van deze onthullingen van Snowden... De kans is heel erg groot dat er maandag een, een, een voorstel komt waarbij ook de kabelgebonden informatie. Wat is dat? Ja, dat, dat zijn zeg maar alle internetkabels waar Snowden juist alle onthulling over gedaan heeft, die afgeluisterd worden door de National Security Agency. Ook uh, de, de AIVD en de MIVD die zouden de mogelijkheid moeten gaan krijgen... om die kabelgebonden informatie af te kunnen luisteren. En die bevoegdheid hebben ze tot nu toe niet in Nederland? Ze hebben nu de bevoegdheid om niet kabelgebonden informatie af te luisteren. Dus alle informatie die door de lucht gaat... In het verleden ging voornamelijk ook het telefoonverkeer en internetverkeer via de satelliet. En ze willen het aanpassen aan het huidige tijdperk door dat ook kabelgebonden te gaan doen. Meneer Rekour, komt dat uh, qua timing niet een beetje ongelukkig uit? Net uh, door midden in al dat rumoer over de NSA en Snowden. Uh, dat de commissie Dessens dan zegt. nee, uh, de Nederlandse inlichtingendienst zou eigenlijk meer mogelijkheden op internet moeten krijgen. Ja, dat, uh, dat, komt, dat komt weer aan. Is wat ongelukkig. En als Kamer moeten we natuurlijk heel goed opletten dat we ons niet mee laten slepen uh, uh, met, met de waan van de dag. Maar goed kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is. En als je uh, uh, een commissie instelt en die zegt: kijk eens even, de techniek gaat vooruit. Vroeger vind het via de lucht, uh, nu via kabels. Kijk eens uh, of, of, de, of we met de tijd mee moeten. Dan vind ik dat een terechte vraag. Maar daar zal het hier natuurlijk altijd hetzelfde bij blijven. Namelijk, je moet gericht zoeken, je moet proportioneel zijn. Uh, en, en niet uh, met, met, met stofzuigers, data-stofzuigers binnenhalen... en dan maar zien wat je binnen hebt. Um, zo zullen wij naar, uh, naar dat rapport van de commissie Dessums gaan kijken. En uh, ja, het is, een, het is een ongoing discussie, Het dat, dat komt nu toevallig maandag, maar ik vermoed dat we er nog wel vele maanden... en niet jaren over gaan spreken. En de PvdA zegt geen simpel ja, maar ook geen simpel nee tegen dat voorstel, begrijp ik. Nou, nogmaals, ik, ik, ik heb u het criterium gegeven hoe, hoe wij naar het naar voorstel gaan kijken. We zijn heel bezorgd. Uh, dat inlichtingendiensten met de techniek kunnen ze steeds meer... en dat ze ook steeds meer willen. Het is aan de politiek om die grens aan te geven... en dat doen we ook met het, met het criterium gerichtheid. Wil van der Schant, ja. is het eigenlijk niet heel logisch... dat die commissie Desens met zo'n voorstel komt? Want ja, als die wet van de inlichtingendiensten... zo'n beetje van voor het pre-internet tijdperk is... kan ik me voorstellen dat ze denken... ja, een beetje moderniseren mag wel. Nou ja, gezien het rapport van de commissie van toezicht van de heer Van Delden uit 2011, is het wellicht ook logisch, omdat zij in 2011 al geconstateerd hebben van ja, dit technisch verschil, dit slaat nergens op. En ik denk dat de politiek sinds 2011 het ook heeft laten liggen. Want die discussie die had natuurlijk al lang gevoerd kunnen worden. En het, het gaat denk ik niet zozeer om de techniek van kabelgebonden of niet kabelgebonden. Het gaat meer om de effectiviteit van dat soort middelen. Want wat heb je aan zo'n grote berg data? Kan je dat op bepaalde profielen doorzoeken? Is dat effectief om terrorisme tegen te gaan? En die vraag die wordt eigenlijk nergens beantwoord. En die vraag komt binnenkort in politieke discussie denk je? Ja, dat is wel te hopen, want dat is natuurlijk wel waar het uiteindelijk om gaat. Het gaat inderdaad om een afweging van de aantasting van onze privacy... ten opzichte van de veiligheid die het ons oplevert. En als het één uh, een te grote aantasting is en niks oplevert... dan kan je het beter niet doen. Wordt zonder twijfel vervolgd. En ik dank u beiden voor uh, deze discussie. Jeroen Recour op campagne in 4. Ja, klopt. Bedankt. En Wil van der Schans ook van harte bedankt voor je komst. En dit was uh, Argos... We zijn er volgende week weer met uh, dingen die in het nieuws zouden moeten zijn... of uh, flink zouden moeten worden uitgezocht en uitgespit. En straks komt Trost in Bedrijf met Bas van Werven. Hij heeft het onder meer over Nederland dat zijn triple e status kwijt is. Treurig. Goeie zaterdag desondanks. Een schokkend bericht. Ja, dat kan je wel zeggen.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 Dit is Radio 1.